Het NOS-nieuws van 8 uur. Dit is Liselol Thomassen met het NOS-journaal. Marokkaanse Nederlanders die in de problemen komen... doordat ze bijvoorbeeld mee hebben gelopen in demonstraties voor het RIF-gebied... kunnen vanaf vandaag terecht bij een speciaal meldpunt. De actiegroep RIF Alert vraagt mensen die worden bedreigd of geïntimideerd om zich te melden. Volgens de actiegroep zijn er aanwijzingen dat de Marokkaanse overheid... de Europese Marokkanen probeert te beïnvloeden. Amerika wil 4000 extra militairen naar Afghanistan sturen. Ze moeten Afghaanse troepen gaan trainen voor de strijd tegen de Taliban en IS. Een deel wordt ingezet bij antiterreurmissies. Amerika heeft nu zo'n 10.000 militairen in Afghanistan. Het besluit over uitbreiding wordt volgende week bekendgemaakt, meldt het Amerikaanse persbureau AP. President Trump wil dat strenger wordt gecontroleerd wie er naar Cuba reizen en waarom. Onder zijn voorganger Obama waren er diplomatieke betrekkingen met Cuba aangeknoopt en kon er meer worden gereisd, zoals voor familiebezoek. Trump is bang dat vooral het Cubaanse leger van die nieuwe contacten profiteert, omdat veel hotels en restaurants in Cuba in handen zijn van het leger. Na alle bezuinigingen krijgen de Grieken opnieuw steun van de internationale geldschieters. De Eurogroep en het IMF zijn het eens geworden over een pakket van 8,5 miljard euro. Het IMF waarschuwt wel dat de schuldenlast voor de Grieken omlaag moet. De last is nu onhoudbaar, zegt het IMF. Europese landen gaan het financiële tekort bij het VN-klimaatpanel aanvullen. Dat ontstond toen de Verenigde Staten uit het akkoord van Parijs stapten. In de Volkskrant zegt staatssecretaris Dijksma dat Nederland zijn bijdrage verdubbelt tot 100.000 euro. Ze heeft andere landen gevraagd ook mee te doen. Duitsland zal al extra geld hebben toegezegd. Het weer vrij veel bewolking en kans op een bui. Aan zee vaker zon, staat wat wind en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeers Dit is Jonbakker van de ANWB. Flinke vertraging op de A7 van Horen naar Zaandam. Bij knooppunt Zaandam, 8 kilometer. Vertraging meer dan een uur. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A8 richting Amsterdam. Bij Oostzaan. Daar staat nu 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn er dicht en de vertraging is ruim 20 minuten. Tot zover de verkeers.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 No, no, no.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 I don't know.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 Illinois jacket met uh, het nummer You're My Trill. Ik ga alvast de introductie van het volgende nummer aanzetten. Thank you. Thank you very much. Het is een uh, live nummer uh, van Stingets a... met het, uh, zijn uh, kwartet op het Newport Jazz Festival in 1964. Gaat u luisteren naar de aankondiging, gevolgd and door and twee down. nummers...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 passes a trench, it when she passes goes ah. oh but he watches so sadly how can he tell her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 Ik